Rond drie uur vanmiddag kreeg de politie een melding... dat er een schietpartij was op die Karels Universiteit... bij de faculteit Filosofie. We weten dus inmiddels dat daar elf doden bij zijn gevallen... en tientallen gewonden. En die zouden vooral schotwonden hebben. Dus waarschijnlijk heeft de dader daar flink om zich heen geschoten. Eigenlijk. Dat kun je concluderen nu. De dader is een student aan de universiteit. Het dodental van de schietpartij daar in Praag... is inmiddels opgelopen naar minstens 15, Inclusief de Schutter en ook zijn vader... ...is eerder vandaag dood gevonden. Koning Willem-Alexander en Maxima noemen het een donkere dag voor Tsjechië... ...en zeggen via social media dat ze meeleven met de slachtoffers en de nabestaanden. De missionair premier Rutte heeft met de premier van Tsjechië gebeld... ...om zijn steun over te brengen. Twee mannen die afgelopen jaarwisseling discriminerende teksten... ...op de Erasmusbrug projecteerden, moeten voor de rechter komen... De mannen worden verdacht van onder meer groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Op de zijkant van de brug waren teksten als White Lives Matter... en Zwarte Piet deed niks verkeerd te lezen. Wanneer ze voor de rechter komen is nog niet bekend. In Amsterdam is een jongen van 13 opgepakt die allemaal explosieven op zak had. Volgens de politie gaat het om drie cobra's en dat is illegaal vuurwerk. De jongen werd gisteravond opgepakt nadat er een zware knal was gehoord. En bij het doorzoeken van zijn tas was hij de sjaak, want daar zaten die cobra's in. Ja, er is echt geen ontkomen meer aan nu. Dit kerstnummer wordt in ons land, wederom, het vaakst via Spotify beluisterd tijdens de kerst. natuurlijk all i want for christmas is you van Mariah Carey. Het komt vast niet als een verrassing. Ook in de rest van de wereld staat dit kerstnummer op 1 nu in het aantal streams. In Nederland staat het nummer Last Christmas van Wham op nummer 2 en Ariana Grande staat op plekje 3 met Santa Tell Me. En dan nog het weer. De rest van de avond hier nog hier en daar nog een buitje en ook nog een stevig windje. En morgen hetzelfde recept als vandaag. Een onstuimig dagje en een graad of 8. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hey Prix, wat zeg je man? Ik vind me lastig, ik rijd Mercedes op de teller 180 Want al die zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met pasabrieven vind ik prachtig Belastig, al mijn jongens die zijn lastig Rijd Mercedes op de teller 180 Want al die zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met pasabrieven vind ik prachtig Vind ik prachtig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 dus kan niet chillen hele dag Trap me Mary, richt geen pap 180 is nog zacht voor me Die 100 hondendoezo is geen pap voor me Ik vind me lastig Ik rijd Mercedes op de teller 180 Want al die torens zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met brieven vind ik prachtig Wel lastig, al mijn jongens te zijn laatste mijn Mercedes op de teller 180 Want al die torens zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met brieven vind ik prachtig Vind ik prachtig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 mijn tooie akertje. Net als mijn wiet gooi ik die bied weer in een vlammetje. Herkent in elke city, volgens mij gewoon nu landelijk. Ik zie zo rock skinny jeans, ik je ben niet mannelijk. Mijn kakko wil ik los, ik wil geen propje op. Mijn pal, ik vind druk. me lastig. Ik rij me seders op de teller 180. Want toren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met paarse brieven vind ik prachtig. Wel lastig, al mijn jongens die zijn lastig. Ruim me seders op de teller 180. Want toren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld Vind ik prachtig naar innerlijke rust, ik moest mezelf nog ontmoeten We hoeven anders, ook al zit je op dezelfde route Je weet niks van die zure appel, want je leven was zoet Mijn jongens ready als je vraagt en als ze leveren moeten Neem me niet kwalijk, mam, lieve werd geveegd in mijn schoen Neem risico's, we niet van school, niet van zekere routes Beetje laat, tweede plaats, Van mee, ik neem geen genoeg Veel haast, merry die en daarom reed ik voor Ze Zit in die Bampi of Mercedes, van mij denkt het vermogen op bootjes dus Waar ik, waar ik moet zijn, vegen de boten in oud. En al mijn jongens die niet breken, ze leven de code Heel lieve geizel. Alleen een beetje verbood, schiet de straightway Rooney met 1-2 Bullies pas één tape, kom nu op de V-George en Fendi, Ballier of TP Gucci, drijft op de teller Om de ik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 sans toi j'ai les yeux brisés car ce soir je pense à toi j'ai vie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 Goedavond. Ja, hey, uh, want uh, ah, uh, het, uh, ja, jullie heten nu Seven Hoog, maar Seven we kennen Hoog. jullie ja. ook uh, als een, in een andere gedaante. En dat is met uh, jullie beide namen, John en Marcos. Ja, klopt. Ja. Maar uh, jullie hebben daar afscheid van genomen en jullie hebben nu gezegd, uh, we heten Zevenhoog. Van waarom die naamsverandering? Uh, we hadden met John en Marcos eigenlijk de hele tijd dat iedereen zich afvroeg wie wat deed. En <laughs> uh, het ging echt te weinig over de muziek. Ja.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 Um, wat is jouw rol, Marcos, in dit hele... Ik uh, bespeel John al uh, vijf jaar. Het <laughs> ja, okay. is een soort, jij bent dus een instrumentalist van yes. hem. Dus. Ja, ja, ja, dat ja? is precies hoe je het moet zien. Ja, ja. Zoiets? Ja. ja. <laughs> nee, mijn, uh, mijn achtergrond is, is producer. Hmm? Dus, dus ik, ik hou van uh, iemands wereld nog net wat beter uh, scheppen.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 Relatief collectief. omdat hij zelf ook uh, natuurlijk uh, een bezige baas is. Ja, dat komt niet uh, aan hoor. Want uh, hij moet straks ook voor de microfoon even nog plaats ja, ja, ja, ja. Maar um, ja, is dit een, een, een collectief? Is het een soort crossover wat, uh, wat, uh, wat jullie uh, doen uh, het, met dat? Uh, met het, het, het is collectief. Het is een collectief. Het is collectief. Het is collectief, ja, oké. Okay. Het is geen een, maar het is collectief. Het is collectief. Ja. Ja. En uh, met, met veel vrienden doen we heel veel dingen samen en uh, proberen we elkaar gewoon uh, verder te helpen.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 De uh, Mariah Carey met dubbel R. Ja, yeah, yeah. Mijn naam is John en hij heet Marcos. Marcos. En wij zijn zeven hoog. Jee, yeah. je weet toch wat we hadden, dat was probleem. Vergookte al je kassen, nee, niks meer mee. Ging ik chillen met mijn mannen, wilde jij mee? Van een nuvoet alles, jammer jij, ben nu weg. Die is een bad bitch. Ze weet wat ze doet, ze speelt a met tactics Voel me niet zo goed nu ze weg is Nog steeds verliefd op die, die bad bitch Bad bitch, yeah. uh, Ze heeft gevochten maar ze, ze loopt, loopt met te veel scars Wel maar als ze zeggen ze ze vraagt zelf, zelf af Is ze wel of niet in love? Zet dan dat ze klaar een belletje Kom je vanavond yeah. langs yeah. Ja. Is wat, ze is. wat ze is, maar onderweg net als ik Ja, als zij, yeah, okay. werd gesplit, oh, wow. maar nu niet meer. Nu niet meer. Ja. ja, nee, ze is niet steady yeah. Ze wil me rijden Net als steady. Oh, wow. bad bad nee, Oh, oh Ik ben nee, nee, nee, nee, is nee, nee, nee, is het is, is, is niet steady Het is ook maar hij je little scary Het is ook maar hij een little scary Ik ben verliefd Open, bad, yeah bad, bad bitch, yeah Je brengt mij onder hypnose, hypnose. Yeah. Ik verlies al mijn controle Keer yeah. yeah. ja. als je me aankijkt oh, yeah. Zijn je ogen blauw? Blauwde blauw. blauw, blauw. lucht is er op wolken, yeah wat ik ben vinden. Oh, oh, yeah die problemen oh, oh, oh, mind. oh, oh, oh, yeah. Wil jij gaan vinden? Maar oh yeah. je niet met mij. Oké, okay. last, last. Is wat ze is, wat ze is. Maar onderweg, onderweg. net als ik. Oké, als ik, oké. Okay. Okay. Werd gesplit. Oh, wow. Maar nu niet meer. Nu niet meer, nee. Nee, niet steady? Is ze is niet steady. net nee, net als, Kelly. Ze wil maar rijden net als Kelly. Scary. Ik ben verliefd. Verder, de beetje. Iedereen, oh, die oh, die oh, tijd, iedereen, oh, ik, die de, de, de, de, de, Dank jullie wel, dank, jullie wel, dank jullie ja, wel. Ja, ja, ja, dat, uh, de kop is eraf. Mariah Carey met uh, dubbel R. Maria Carey. Mariah Carey. <laughs> Carey. Toch niet uh, van de Carey uh, in, uh, op het uh, gerecht uh, wel te verstaan? Nee, nee. Het, nee. Omdat je, je mag niet tot, <laughs> het is ook uh, Jim Carey, hè, ook met dubbel R. Want uh, zo schrijf je het ook. Uh, Jim uh, Carey, de, de, de, de zeer bekende acteur, uh, bijvoorbeeld, uh, van The Mask. Om maar even eentje de, te noemen. Of... Uh, uh,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 Zie niemand meer, hou mijn me wereld klein Lief ik heb geen klachten of geen medicijn meer Baby we kunnen gaan en samen waar we willen Verven in de duinen met een uitzicht op je billen Op je handen in de mijnen, merk je ook dat ze niet trillen Hou maar vast lief En laat dan niet meer lossen Als ik nu met jou kon zijn, had ik dat gedaan alles voelt zo fijn, zo, oude, zo, klein, zo klein en zo eenzaam. Dit is niks voor ons, allebei, om apart van elkaar, van elkaar te zijn. Vij. Ja, ik mis je, ja. Ik mis je zo, ja, hey, yeah. jou alleen, maar. hey, als Was ik nu met jou. Kozijn, dan had ik dat gedaan Alles voelt zo fout Zo klein. Ik klein En zo eenzaam ik Dit is niks voor, voor ons Allebei Om apart Allerbij. van elkaar te zijn ja. Alles voelt zo fout ja. Ik mis je Ik mis je zo Jou alleen Ik mis je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 So don't to know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 Dit is John, en dat is Marcos. Hij is een zeven oog. Al oh, dagen ben ik, wakker. zoveel vragen, maar geen antwoord. Blijf dwalen in gedachten, ik heb je nodig als geen ander. Welke stappen moet ik nemen? Okay. alle moed zijn naar mijn benen. Okay. ja, van binnen voel ik leegte. Oké, okay. ik liep erom met haar problemen. Oké, okay. jij hebt die kennis van velen. Oké, okay. heb ben elke dag velen. Oké, okay. kan je die kennis niet delen? Oké, okay. ik kan het niet aan in mijn eentje. Oké, okay. heb je niet je door? Ik, ik ben gestorven Ik ga drinken, wij zijn close, best friends. Al lijkt soms zo geen vlinders. Nee, nee. dat zou dat ik al willen. Nu we nog chillen. Ik ken je van buiten, ik ken je van binnen. Ik wil bij je huilen geen tijd meer verspillen.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 Wat je helpt, want alleen kan ik het niet meer aan mm -hmm. Want ik ben instabiel stabiel. Oh -oh. Want ik ben instabiel stabiel, oh -oh. yeah. okay. yeah. Ja, oké, ja Die ben je met mij Niks gaat veranderen, ik, ik blijf gespannen, die stress wil ik kwijt Laat je me lachen en voel ik me vrij, dus niet voor altijd. Maar nu is het fijn, jij geeft mijn lip in het donker. Door jou gaat de zon niet meer onder, onthoud wat je bent voor de jongen en engelen wens. wonder, ik stel je op prijs. Als een vriend of een liefde, jou wil ik er nooit verliezen. Ik ben de pres in je ziekte, word met de dag in stabieler. Jij leidt onder dat en ik zie je. Ik moet gaan kiezen, blijven we samen of blijven we vrienden. Wil je dit bij me houden, wat zorg voor een kans van verliezen? Ik wil en maar weet niet waar ik in deel ga. Ja, zoveel te zeggen, maar vergeet ons dat de stilte raakt oh, yeah. Verlies mezelf als, als, ik weer de fout. Fout. als ik weer een foute keuze maak Als ik weer een foute keuze maak yeah. Wil dat je dat ja, jij kan ik het niet meer raak. oh Want ik ben dat stabiel Wat diepen is de deal. Wat is de, de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 Een beetje liefde nodig, jullie zien je hier, nogmaals, zeven hoog. Ja. In mij die lach, dat gevoel dat je gaf, ja, voor toen ik je zag, die eerste keer. En sinds ik met je ben, wil ik niet meer van je af, wil ik je zeggen dat ik jou word hier. Van alle stappen die je zet, soms zijn ze enge, maar ik fouten jou van je licht. Dus negeer alles wat je op een slechte dag overkwam. En probeer te genieten van de vader die je maakt. Je. Zoek naar diepte zodat je door je raakt. Proef de liefde zodat dat door je Kan je niet blijven hangen zonder antwoord op mijn vraag, zeg Zeg Zeg dat je bij me wil blijven, of ben ik te laat? Ruzie zijn niet te vermijden. Girl, na nou, vandaag zal ik alles aan je geven. Oh. Oh, is het niet de de de de zeker? Kan de de je dan een klein, de de de klein de beetje meer liefde met me, me delen? Ik heb liefde nodig. Die minie, kleine piece liefde. En ik weet dat jij het geven kan. Alles wat ik verlang is te vinden bij jou. Ja, ik heb liefde nodig.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 Ja, ja. Ja, dankjewel. Dankjewel, ja, ja. Uh, ja, ja, dat waren ze uh, voor dit moment er komen er uh, straks in het volgende uur nog twee nummers maar we hebben natuurlijk ook nog iets waar we op uh, terugblikken en dat is uh, met uh, dit fijne nummer want afgelopen dinsdag was het de, de top 54 van de, de collega's van uh, Rainbow Radio en daar zat een verzoek van mijn nummer van mij erin en dat is van Cloud Cuckoo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 Say Get a little lost You'll find